Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... uit veel kritiek op het coronabeleid. In het AD zegt hij onder meer dat het testbeleid beter had gemoeten. Gommers vindt dat er sneller gehandeld moet worden als het virus weer oplaait. Hij zegt er niks van te snappen dat wanneer op vrijdag een kabinetsberaad is... er dan pas op dinsdag maatregelen worden afgekondigd.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 Dat kan betekenen dat mannen en vrouwen niet op dezelfde manier behandeld moeten worden. Maar bij een van de dertig studies is achteraf gekeken of mannen en vrouwen hetzelfde reageerden. De Amerikaanse medicijnbaakhond heeft het coronavaccin van Pfizer goedgekeurd. Daarmee kan de vaccinatie in de Verenigde Staten beginnen. Volgens president Trump wordt de eerste injectie binnen 24 uur toegediend. Het vaccin is gratis voor alle Amerikanen. Miljoenen Amerikanen zouden deze maand kunnen worden gevaccineerd. Zeker als het vaccin van Moderna ook snel wordt goedgekeurd. In Beverwijk is opnieuw een explosie geweest bij een Poolse supermarkt in winkelcentrum Beverhof. Het gaat om dezelfde winkel die woensdag ook al doelwit was. Door de ontploffing is de gevel fors beschadigd. Vlakbij het winkelcentrum is een brandende auto gevonden. De politie onderzoekt of die iets met de explosie te maken heeft.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Waarom? Kerst. Yes. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men me. nu. leeft. Goedemorgen, goedemorgen. Dit is CFM. Toebak leeft. Ja, en vanochtend zijn er nog wat mensen doodgeschoten. En er is nog wat aanslagen. En verder lekker op de achtergrond hebben wij een lekkere vrolijke kerstmuziek staan. Ik vind het echt een helemaal veel combinatie. Ik weet niet of uh, je ja. het niet hebt gehoord net. Ja, ik hoorde het net. Ja, ja zeker. Ik, nou, het is heel apart. Maar goed, het maakt het allemaal wel een beetje wat uh, lichtverteerbaardiger. Wat, wat luchtiger. Goed, ja. welkom bij het rijdenprogramma Toebak leeft. Fijne toestel op aanstaan. Jawel, de studio is geheel uh, versierd. Ja, we zijn helemaal blij Ja. Want wij zouden het gaan doen. Ja, dat dacht ik ook. Ja, we zouden het ja, gaan doen. ik vind het Helemaal prima. Ja, je vindt, oh, ja, zag er echt... Zag ik ik het... had er een nachtmerrie van vannacht. Een nachtmerrie helemaal tegen. Ik denk, god, dan moeten we alles helemaal uitzoeken en zo. Ik ben bij mij thuis staan er nog dozen in de kamer. Die zijn nog zijn niet opgeruimd. Ben, uh, nou ja, de boom staat nu. En uh, ik ben nog inderdaad die dingen aan het uitzoeken. En ik heb al een jaar van die plastic boxen in, uh, boven in de kamer staan om alles een beetje netjes daarin op te ruimen en die oude dozen weg. Ja, Oké. Okay. Dus als ik het laat staan, misschien lukt dat dan. Ja, ik weet het niet. Hoop ik. Ja, nee, ik, heb ik vind het ook altijd wel een gedoe al die dozen tevoorschijn en dan ligt ja. de huiskamer, niet neerzet neerzetten en het, het is al vol in het huis, moet er nog zo'n boom bij, moet er weer een stoel uit, waar moet die stoel dan weer staan? Wat het ergste Oof. is, ja? dan heb ik zo'n uh, soort sigarendoosje zeg maar, en daar zitten dus altijd van die, uh, van die haakjes in voor die kerstballen. En die kan ik dan nooit vinden. Dan denk ik, moet ik die weer kopen? Daar word ik helemaal gek van. Er komt straks echt een laadje en gaat er open. En daar ligt echt voor ja. 30 jaar aan haakjes. Ligt het. Ja, dat is waarschijnlijk dan uh, na de kerst. Dat, ja. ik ze vind. dat is ja. altijd zo. Uh, legt ze dan ergens in een la waar je ze elke dag tegenkomt. Oei, oh, niet vergeet. Niet Volgens mij staat dat gewoon in de dood. En net als dat ik een hele zak had met kerstkaarten. Yeah? En ik weet vrij zeker dat ik daar kerstpostzegels ook in had. En die zitten er niet in. Ik vind het zo mooi met die kerstzegels. Die, die hou je over, hè? Die, die, die ja. kostte één. Ja. Wat één? Gewoon één kostte die. Ja, maar wat is één? Oh, dat moet ik even terugrekenen, hoor. Oh, dat is 25 euro, zegel. Dat is ook opgelopen. Oh, had ja. ik helemaal niet in de gaten. Ik dacht nee, dat ik korter had, maar, nee. maar dat je nou, als je ze naar het buitenland stuurt... moet je er dan twee op doen. Dat, ja, dat, dat, dat, dat hoor je ook niet als ja. je ze naar Duitsland stuurt of Frankrijk. Dan kan je er gewoon bij het pakket in gaan zitten, zeg maar. Ja. Is dus het ook zo ik. duur. Echt een pakketje versturen is dan goedkoper dan een, een, een, een brief versturen, zeg oh, maar. oké. Okay. Dat is misschien nog. goed Nee, idee. ze hebben, uiteindelijk, hebben ze er uiteindelijk één staat voor ik. Wat is het? 50, 50, 50 eurocent of zo? Eén verplaatsing van een brief. Ja, dat Wat is hoef? het. Ja, ze hebben er een mooie theorie bij bedacht. Maar ik vind een het gewoon verplaatst. echt... Gewoon, nee, dat is echt bizar. Wat horen wij nou gisteren op het nieuws? Goedenavond. Drie maanden voor de verkiezingen moet het CDA plotseling op zoek naar een nieuwe lijst trekken. Ja. Naar nou, het besluit van Hugo de Jonge om zich alleen nog maar te richten op zijn baan als minister. Ja, precies. Wat is er dan met die omzicht gebeurd? dat lijkt ja. me dan logisch dat hij het wordt. Ja, maar daar, daar kleeft toch iets aan. Ja, is Die man op... van de belasting ook, die heeft zich zo ingezet voor de belastingen. <lacht> hij heeft een beetje een uh, moeilijk gezicht. Hij is zo'n man die als zijn tanden ergens in zit. En die, die andere hoekstra is gewoon, ja, lekkere toyboy is dat. Die is ook bij is Wopke heet Bobke, dat? ja, dat? Wopke, ja. Wopke. Hij is zo grappig met het hoofdje schreef. Ja, het is echt zo'n rare. En hij is bij Ivorier geweest en Ivorier heeft hem heel goed in de dagelijk gezegd. En dat scheelt wel hoor. Er is oh. al een heel goed imago van Weet... deze Wopke opgezet. Oh, die wil ik nog terugzien. Ivo niet. Hier, ja, en afgelopen omzicht, maandag. Om, omzicht is volgens mij heel goed in dingen. gewoon echt, Die zet zijn tanden erin. Ah. Met die belastingdienst. En die gaat gewoon tot het tot, tot, tot bot. Tot bloedens <laughs> toe zeg en maar. De Wopke is gewoon net zoals Hugo. Beetje leuk. Makkelijk in de omgang. Kan makkelijk overleg voeren. En dat moet je hebben. Toegankelijk. Ja, toegankelijk. Ja, je, je had het er niet verwacht dat hij nee. weg zou gaan. Nee, het is dus voor mij wel het thema van de week hoor. Ja, het ja, thema van die week. Het <laughs> ja, is ook zo raar. Want ik was iets dat kijken op NPO 1. En toen had ik de ondertiteling. Maar ondertussen kwamen die titels van NPO 2 er ook tussendoor. En ik denk, wat is er gebeurd? Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Zeker. Ik Denk aan 9-11, maar toch net even anders. Ja, dat net even anders. Ja, die mooie schoenen raak uit beeld. Ja, dat is ook heel jammer. Ja, goed, hij is niet uit beeld. Hij gaat natuurlijk eerst nog die corona even opruimen. Ja. En samen met Rutte, en dan komt er iets anders. ja, goed, gisteren een beetje een klungig intermezzo tussen omzicht. En uh, Hoekstra, Wopke, Bobke. bij de deur. En Wopke was, stond daar gewoon in zijn t-shirt, weet je wel. Toch koud s'avonds, maar stond daar gewoon hup, met zijn blote bars bijna buiten. En omzicht stond daar met een net jasje aan. En dan denk ik, ja kijk, dat ziet toch net even... Zie is ziet toch wel ja. een Het ziet toch wel een verschil. Net de ene is Tarzan en de andere is, uh, nee, niet zeggen Jane, maar goed. Het zegt uh, toch even anders. Ja. Goed, nou, nou. We, we zullen zien wat het allemaal wordt met uh, hem aan het uh, roer bij CDA. Ja, straks nog wat over de D66 natuurlijk. Er is ook nog hoop over te zeiken. Eerst maar even een lekkere kerstmuziek, dames. Dan Auerbach, Waiting for a Song. I've been thinking, I've been humming. I've been picking and I've been strumming and just waiting. Almost feel yeah, one coming. I just. Wait. Daar komt hij uit vandaan, ze Dan Agambach. En het heet Waiting on a Song. Ik vond het wel al lekker leuk. Alternatief kerstplaatje, want ja, die moet je toch een beetje opsnoren. Want ja, anders krijg je natuurlijk alles dit. Dat, dat word je niet goed man. Yo, die wist. Oh, die oude meuk. Ja. Yes. En ik heb zo'n collega die is helemaal gek van kerstmuziek. Dus die wil dan de hele dag eigenlijk liefst gewoon Sky Radio op. En dan echt als je even naar de wc is, dan draai ik hem op een of andere dance-classics-station. Uh, zeg yeah, even, hey, wat is die leuke muziek naar nou gebleven? Yeah. Wij ja. Wij willen gewoon een beetje tempo maken in de bakkerij, zeg maar alweer. Nou goed, ik hoorde net ja. trouwens ook uh, natuurlijk de bekende plaats van John Lennon. Yes. Weet niet of je de documentaire nog gezien hebt? Nee, wanneer was dat? Dat was, ik weet niet, de afgelopen week. Ik, ik kijk hem in gedeeltes, want uh, dan uh, verslap mijn aandacht weer en dan loop ik weer weg en dan steek ik hem weer op pauze. Was het was een Uur van de Wolf, klopt. Ja, het oh, ging okay. over het opname van een of andere uh, album van um, John Lennon de hele studio zat vol met, messen, met filmapparaten en met fotocameras, Alles moest vastgelegd worden. En het grappige is, heel vaak hoor ik dan toontjes denken... Hé, hey Adele. Oh, dit is ook weer een nummer van Adele. Het is wel duidelijk waar zij de inspiratie vandaan gehaald heeft. Echt, echt elk nummertje wat hij instartte. denk ik van, oh ja, weer een Adele-nummertje. Ja. Dus ik denk dat zij die documentaire destijds ook wel gezien heeft. Oké, okay, maar heb je ook, wel het is ook wel heel slim om... Uh vind ik, om, om soms muziek te hebben... dat je denkt van... we hebben toch ook heel vaak dat we stukken herkennen? Ja, ja. En dan denken uh, ja, denken van... hé, dat is die, die plaat. En uh, wat ik, hoorde, ik heb toevallig teruggeluisterd dan vorige week. Ja. En dan hoorde ik ons ook weer over een plaatje... en dat we denken van... oh, dat was dat nummer. En hoe we erop kwamen van, oh ja, als je dit een beetje doorluistert... Ja. ja dan kom je Ja, opening, de openingsplaat. Ja. Van de, uh, uh, Ar, uh, American Arthur's. Ja. Ja, dat was het groot. Goed. Zijn ze nog steeds bezig met je kerstverlichting. Ja, ik, echt met verbazing heb ik nog even die kerstverlichting zitten bekijken. Uh, ik vind het heel mooi allemaal, maar die gast mag bij mij echt wel kerstverlichting niet ophangen, hoor. Nee, overal spijkers. Echt overal spijkers gewoon. En je denkt van, gast, ik kan ook met plakband of zo, is er geen ander meer. Nou, hij heeft echt letterlijk om de, nou, tien centimeter een spijker in het kozijn geramd. Ja, ja Volgens mij is het wel een meetlat gebruikt. Het is ja. wel heel regelmatig. Het is heel regelmatig, ja. Want ja, ja, ja. de, de, de, de autistische af en toe een beetje. Volgens mij op, op de juiste hoogte ook nog. Ik kijk nog even. Ja, ik denk toch dat een man dat heeft gedaan. Ja, dit heeft een man gedaan. Zeker. Maar die heeft geen eigen huis. Dat is het wel het dadelijk. ziet er wel heel gezellig uit. Man zonder eigen huis. Ik ben benieuwd of dit, uit, of dit klopt wat ik zeg. Ja, ik denk het wel. Man. Geen eigen huis. Ja. Ik wil het heel graag horen later nog een keer. Nou <laughs> goed, we kijken we nog even de wereld in naar nou, alle leuke activiteiten. Ja. Even van die leuke activiteiten is? Ja, dat er, uh, er was een man die was met zijn hond aan uh, het spelen buiten. En uh, toen, ging hij, uh, toen hoorde hij op een gegeven moment een geluid. Toen zag hij dat zijn viervoeter in de bek van een beer zat. Huh? Wat? the <coughs> en Hij vertelde een dat hij, hij gegrom en hij zag dus, uh, dat de beer hem bij zijn nek had. Yeah. Het enige dat hij was van, ah, oh, save my baby. Hij rende dus naar beneden en uh, gaf het de dier gewoon echt een flink pak rammel. Ik tackelde hem, geef hem bij de keel, begon hem te slaan in het gezicht en zijn oog tot hij losliet. En de beer gaf op, maar Buddy was gewond, de hond. Yeah. En omdat de dichtstbijzijnde dierenarts gesloten was, wegens een coronabesmetting, moest hij <lacht> een flink stuk rijden naar een dieriekliniek. Yes, zo ja, grass, dat uh, grass Valley. Ja. Daar werd hij drie uur lang geopereerd. Ja. Nou ja, de beer is in kwestie nog enkele keer teruggekeerd naar de aanval. Ja, die denkt ook. Maar Dit ja, ik mijn kant gaan. Die man, die Benham, he, die zegt wel, nou ja, zijn prooi werd hem afgenomen, maar hij wil hem alsnog terug. <lacht> Jezus, dat lekker. Dus zij wil gewoon lekker die hond opeten. Ik wist niet dat beren vlees aten trouwens. Ik dacht dat ze meestal... Ik dacht misschien een klein stukje, maar niet een hele hond. nou, misschien wel een nou, klein hond. Het was zeggen een klein hondje, denk ik. Ja. Echt een klein, echt irritant hondje dat de hele tijd... Blaft en geeft een Nou, ben ik klaar met je, je, gast. Ga eens even lekker weg. Maar goed, in het dwingelstoel die man die, die, die, die beer gewoon aanvalt. Ja, ja, en ja. zonder een of andere wapen of zo, gewoon met de blote hand. Ja, maar ik, dat zeggen ze ook wel. Als een hond jou aanvalt of wat dan ook, dat je je moet maken, dat je gewoon keihard gewoon boven zijn ogen moet slaan. Want dan raakt ze. Uh, ja verdoofd het is gewoon uh, ja? flinke uppercut, uh, geen appelcut maar een... Nou ja, een bij, maar, bij een beer of bij een hond of bij een bij, hond ja, bij een ja hond. maar een hond of ja maar ik weet ik dat die beer is dat een beer van lukt 160 niet 160 kilo hè staat hier zo dat is wel een flinke jongen. Dat is een flinke jongen. Nou, altijd weer stoer. Die beren. Ja. Oh ja, de aanval zeggen ze altijd, hè? is de beste verdediging. Dat blijkt hier wel weer. Ja, klopt. Dat heb ik eerder gehoord. Dat was toen in de gazestrook geloof Ik, ik weet ook niet wat het ging. toen <laughs> ook over heel andere zaken. Oh, oké. Okay. Oh, ja. zijn we daar weer aan beland. Ja, daar zijn we weer aan beland. Een opmerkelijk advies van de Chinese luchtvaartmaatschappij... en autoriteiten daar, kabinetpersonele kabin piloten... krijgen advies als ze het vliegtuig ingaan... een luier te dragen niet voor de mond, dat zou je dan verwachten. Nee, gewoon in de broek. Want ze moeten buiten de wc's blijven. Want in de wc's kan je toch een groot risico krijgen... dat je, heb je, toch grote risico dat je corona op, virus oploopt. Oh. Er is één bekend uh, van één vrouw, een soort uh, Zuid-Koreaanse vrouw... die heeft uh, corona opgelopen in een toilet. Dus nu moeten alle uh, personeel een dus luiweer dragen. Dus, moet je je voorstellen. Dan zit je met z'n allen zit je in een toch krappe cabine voorin. Uh, ja, sorry, ik moest toch... Moest toch Ik kan even... me ook voorstellen dat je ja. dan misschien zegt van nou, er staat gewoon even een emmertje. Want meestal moet je gewoon plassen. Meestal wel. Ja, dan dus dat je een emmertje net gooi je dan gewoon door de, uh, door de gootsteen of zo, weet je wel. Ja. Dat is dan misschien handiger. Ja. Dan dat je met zo'n natte luier lont. Goed, landt. Domme. <laughs> Ja, verschrikkelijk. O, nou ja. ja. Ach, dat was het advies. Ik kan hem thuis ook opvoeren natuurlijk. Opvolgen. Goed, we hebben een lekker houtpuntje van Easy DC. Nee, dit is het iets Weezer, nieuw album uit Blijf op muziek, maken als oh, voor mij al twintig jaar zeker weten dat ze aan de top staan in de gitaarscene. En dit heet van Weezer's heet het album The End of the Game. Zeg? Oh, zo'n meisje. We hebben een zware jaar gehad. Dat is niet makkelijk overgelopen, ja. Waar die, die Vera dan op mee staat. Zo. Jij kan me heel niet vinden ook gewoon, hè. Heb je, zo moeilijk gedaan. al. Jij hebt ook op gestemd, natuurlijk. Jazeker. Jouw favoriete plaats. Zo gek van de top 1000. Ik word er zo gek van. Sorry, 2000. Klemtoon. Nou, oh, 2000. Ook oh, wordt er al zo gek van die lijst. Dat ik, ook, uh, ik heb ook niet gestemd. Uh, Phoebe Green, het heet, uh, dat heet uh, Golden Girl... I'm not a party girl. Nee, het valt allemaal niet zo mee. Daarvoor nog wees de nieuwe plaats. En vanochtend was weer... Ja, was toch weer bal in Beverwijk. Ik was bijna nog geneigd om Beverwijk even in te rijden. Ik ben ook zo'n ramtoerist natuurlijk. Er is weer een uh, Poolse supermarkt. Er is weer het slachtoffer worden van een bomaanslag. Het is de tweede al. Of nee, de derde. De de derde we hadden het allemaal copycat zijn, denk ik... Oh, die volen, die nemen allemaal op de banen. Nou, het schijnt dus in de Telegraaf een heel stuk over de broers die dat runnen. Die die, die Poolse supermarkten runnen. Zijn er ooit begonnen, deze Poolse uh, moment, Moe Mats. Die uh, heeft vroeger heeft die, uh, gevoetbald bij PSV. Is toen uiteindelijk met zijn geld uh, is hij in de supermarktketen terechtgekomen. En het schijnt dus dat uh, uh, in Nederland zijn er eigenlijk uh, drie grote uh, Poolse families... die allerlei supermarkten runnen. En onder andere groot is dan de Grosk. Super Sam en Polo Smak, dat zijn ook de grootste. Hij zegt zelf dat de aanslag op zijn supermarkt te maken heeft met eh, concurrentie. Het niet, niet kunnen hebben dat zijn supermarkt heel goed draait. Hij zegt, ik heb niks te maken met illegaliteit. Je zou denken, oh, die Polen weet je, die rommelen een beetje aan. En of ze betalen niet aan een soort maffia natuurlijk. Zo. Zoiets. Poolse maffia. Ja, hij zegt, dat is allemaal niet waar. Je kan het echt allemaal doorlichten met mijn verleden. Dat is niks van Ik ben wel eens eh, bezig geweest met illegale sigaretten. Maar daar ben ik niet mee in Want Die zegt, nee, dat doe ik niet. Ik haal het allemaal gewoon legaal. Ik betaal ook gewoon vette belasting. Eh, ik heb wel wat pandjes gekocht. Dus ja, mensen zijn misschien jaloers. Omdat ze daardoor een aanslag plegen. Hij is uh, zwaar ontdaan. Het is niet alleen voor hemzelf, maar uh, voor zijn familie. Hij heeft extra beveiliging bij zijn huis uh, geplaatst. En ja. uh, de politie bekijkt ook zijn pand en zoiets. Maar ook voor zijn uh, medewerkers. En voor zijn buren. Ja, buren. Ja, voor zijn buren. Die worden wakker omdat ze plots een meter boven bek hangen in ja. het bed hangen en het terugvallen. Is wel, het is wel lekker om naast de supermarkt te wonen. Je zegt, och, Ik ben wat vergeten. Ja. Nou, ik ga nu wel een huisje verder wonen. Dus. Ja, het is aan elke kant is het gewoon triest. En ook de Poolse vrouwen die toch wel vaak in deze supermarkten werken... die zitten ook even zonder baantje. Dus ja. nou, goed. Het, uh, nou, ik uh, ja, maar, hou je hard vast, zou ik zeggen, als je in de buurt van een Pool, uh, Poolse supermarkt bent. En uh, hij zegt zelf al: ik merk nu al dat er minder mensen naar mijn supermarkt komen. Die denken ook, ik laat het even voor wat het is. Ja. Nou ja goed, je zou net wel. zien dat ik net in die supermarkt ben en uh, er gebeurt wat. Niks zowel. Dus dan dan, dan wel, moet je maar even online ook... Uh, uh, mogelijk maken om te bestellen. Ik denk niet dat zijn in kracht daar liggen. Nee, dat denk ik, dat denk ik, denk ik ook, denk ook niet. Om, nee, nee, vies, ik denk nee. dat de heel veel Poolse mensen het fijn vinden dat mensen Pools spreken. Ja. Dat ze dan zich even thuis dwanen in Polen. Ik, ik merk het aan mijn dochter ook. Die gaat ook naar die, naar die Turkse supermarkten. Of uh, nou ja, ook buitenlandse supermarkten. Omdat ze daar toch net even andere dingen kan vinden. Dat vindt ze toch spannend om daar mee te koken. Ja, het is dat leuk? Ja, dus ja. vandaar. Dus ja, dat is leuker om na te kijken dan op, de, op het internet rond een UC. Goed, stel. Ja. ja, in uh, Amerika, in New Jersey. Er werden op een gegeven moment keiharde knallen ge gehoord. Yeah. En die politie is dat gewoon uh, na gaan kijken. Maar er was echt een mevrouw die belde echt van. Uh, oh my god, een hele luide knal. Het hele huis dagert ervan. En dat ging maar door. En toen zijn ze echt gaan onderzoeken. En wat blijkt nou? Er was dus een man, en die, uh, die heette Rob Botkowski, 34, die had zelf een soort uh, kanon gemaakt. Yeah. En dat ding was schuin omhoog naar de hemel gericht. En uh, het maakt het hardste geluid ooit, zei hij. Hij beweert dat zijn uitvinding niet alleen vogels weghoudt van zijn druiven... maar je kan er ook nog wolken mee aan diggelen schieten. Huh? Dus dan komt het toch wel hoog. Oké. Okay. Uh, het is een vijf meter hoog uh, groot kanon. En, uh, Cloudbusting, hij eigenlijk... daddy. Ja. ja. Hij, vond, hij, hij had online info opgezocht en maakte gebruik van een propaantank. Die vult hij dan met een mengsel van acetylene en zuurstof. En hij zegt er een explosie mee te creëren... die zelfs het koude weer op afstand kan houden... Zo. Ja, maar ja, de, de politie zegt ook van ja, het is legaal. Het vuurt geen projectielen af. En uh, het, ja, het, er is niks aan de hand voor de rest. Het is geen vuurwapen of explosief. Nee. Het gebruikt, gebruikt alleen gas. Maar kan er gewoon hooibeschadiging op leveren, toch? Uh, nou ja, de mensen schrikken zich een hoedje. En het is gewoon één keer een grote knal. Ik, ik, ik vraag even van de achterban hier. Ik heb wat mensen uit de IC. En, uh, de, hebben jullie er last van? Ik zie een paar mensen moeilijk kijken. Die denken toch dat het, dat het de overbelasting kan veroorzaken. Ja. Ja, ik zeg verbieden. Hij wil zelf niet van ophouden weten. Nee, hij zegt, zolang het legaal is, ga ik er weer door. Lekker. En de buren hopen dat de politie daar een stokje voor steekt. Ja? Want uh, iedere keer als hij afgaat, schiet hij zich dood. En hij mag dus gewoon na tien uur s'avonds... Uh, mag hij uh, sowieso dat ding niet af, uh, afschieten. <laughs> Oud, maar ja, is... het is logisch, want je krijgt daar natuurlijk... Uh, de, de, sowieso om tien uur s'avonds zijn er geen vogels die die nee? druiven eten. Ja, nee. <laughs> Hé, hey, hou, hou even op. Het is gewoon enorm veel lol uh, ja, dat je dat kan doen. Het is leuk dat ik, met ik zie hem echt met zo'n heel groot apparaat. Ja, hij is niet zo groot als die uh, van Kate Bush, cloudbusting, die op de berg moet staan. Maar uh, dat hij zeg maar over straat loopt en dat hij een wolk ziet en dan denk je vanzelf... Hoppakee, wolk uit elkaar. Hè? Geen regen, op zouten ja, gewoon. Dat dus, regelt dus, wel allemaal heeft mee, ja, dus, Ik had vroeger zo'n verhaaltje van Donald Duck. Ja? Dat ze dan ook die wolkjes konden sturen en dan precies boven een landje dat alleen daar regende. Oké. Okay. ook wel erg leuk. Ja, want Duck kreeg altijd het wolkje boven zich natuurlijk. Ja, ja, ja. En uh, Dagelbert Duck heeft uiteindelijk toch altijd weer geld aan verdiend, geloof ik. Ja, het is moeilijk. Het is painful bro. Ja, zeker. Het is allemaal niet zo makkelijk in deze wereld. Oké, okay, dames en heren. Straks de nieuwe plaat van The Crips. Ja, dat was er vroeger op een televisieprogramma over. Het ging over die mooie huizen met nepmeubels daarin, riep ik altijd maar. Maar we doen even, even een bondel. Het ging door de stad. Yusuf! Yes! Does it make you feel good? Ah, geef je dat nou geen goed gevoel van die lekkere muziek op de radio in mijn Luister, en does, does, does, does it make you feel good? Oh ja, ik krijg een heerlijke gevoel van. Ik zit kijken. ik heb het een draaiboek. Zandvoortse berichten. Waar zaten we ook weer in de lijst? Ook hier zaten we. Het is een uh, prijs uitgereikt uh, voor de vrijwilligers. Het uh, wordt jaarlijks gedaan bij het pluspunt natuurlijk. Alleen dit jaar was het dus ook minimaal wat de vrijwilligers konden doen eigenlijk. Dus uh, hij is symbolisch uitgereikt. En dan wel aan... Um, even, kijken, even kijken waar ze ook weer staat. Uh, uh, waar staat uh, Hella Wanders is uh, uitgereikt. In pluspunt uh, uit de handen van... Um, veilige afstand niet altijd We zeggen. Natuurlijk voelen mensen van, nee, dit gaat niet goed daar. En Nick Meijer is hier uitgereikt. En uh, het, is nu, het heeft een nieuwe naam gekregen. Deze prijs, deze vrijwilligersprijs. Het heet de geweldige hardwerkende... sympathieke ex-burgemeester Nick Meijer... vrijwilligersprijs. Oké, okay. oh, dat is wel een mooie. Dit is ja. wel echt een hele lange titel. De ja. geweldig hardwerkende sympathieke ex-burgemeester Nick Meijer... vrijwilligersprijs. Ze is vereer, hij is zeer vereerd om die naam aan, daaraan te mogen geven. Hij is voor... Eeuwig verbonden aan Zandvoort natuurlijk door deze trofee. En uiteindelijk staat deze trofee uh, nu... Uh, Kijken, waar staat hij? Uh, hij is ergens neergezet. Oh ja, in het gemeenschaphuis, in de hal. je kan iedereen kijken. Iedereen die vrijwilliger is, mag er even voor oh, gaan staan. En denk is van, wij ook? Hij is ook een stukje van mij. Ja. Ook al heb ik geen klappen uitgevoerd dit jaar. Hij is toch een beetje van mij. Hij is zeker van ons, van ja. ons Wilco. Ja, zeker. Dus, uh... nou, ik voel me geen vrijwilliger. Ik ben gewoon één grote egotripper hier. Maar goed, als mensen zeggen dat ik een vrijwilliger ben, ook leuk hoor. Best leuk. Oké. Okay. Oké, okay, okay. zitten we er zo in. Maar goed, uh, verder David was er ook bij natuurlijk. En David onze huidige burgemeester. Molenburg. Molenburg. Ja. Nou, goed. Um... Uh, in 2024 gaat de KNRM de reddingsboot Zandvoort vervangen. Reddingboot, of zo noemt ook wel redboot. En we hebben nu de Annie Poelies, die is gebouwd in 1995. Dus die is al 25 jaar in dienst. Ja. En uh, de vervanging hangt samen met een ambitieus vervangingsplan... van de hele knrm vloot tussen nu en 2035. En er staat ook een waanzinnige mooie foto bij. Jazeker. Uh, in, uh, in, in de krant. Bij de marine. Ik heb het idee, er waren toen op een gegeven moment was er ook een nieuwjaarsduik. En toen waren die gasten ook lekker met die boot lekker aan het jakkeren daar. Er zijn ook zulke mooie foto's van. Want als die echt als die winden en als het zo hard waait in die grote golven, dan knalt die heen en weer. Nou, helemaal leuk. Ja, precies. Ja, precies. Nou. Ja, daar gaat hij Nou, even uh, tieners zijn aangehouden met messen in de auto. Vrijdag, uh, van vrijdag op zaterdag was een week geleden... Nou, en alweer naar uh, Haarlemmer is uh, aangehouden. Twee jongens uit Haarlem trouwens, van uh, 16 en 19. En één Zandvoort, die zaten in één wagen. En die werden werd opgevallen van... hé, hey, wat blinkt daar nou in die auto? Het lijken wel messen. En uiteindelijk ging, kreeg de politie daar melding van. De politie ging erachteraan, zag ze voorbij rijden... op de, wat was het ook op de, de, de een of andere straat... Uiteindelijk werd er ook nog een melding ze hebben waarschijnlijk ook wel een wapen in de auto. En dan worden ze met de praatprocedure uiteindelijk in de boeien geslagen. En ik denk, zo, dat is helemaal netjes. Hoe gaat dat dan? Nou, dan gaan ze voor je staan met een wapen gericht op jouw auto. En dan sommeren ze je uit de auto vandaan te komen afgeven. om wapens af te geven. Ja. En uiteindelijk dan uh, moeten ze op hun buik gaan liggen en dan worden ze met boeien op de rug afgevoerd. Dit grappig is, dat is zeg maar hier in de tolstraat uh, gebeurd. Dus ik weet niet waar het zo... Hier de Tolweg of Tollensstraat? Nee, Tolstraat. Hier is Tollensstraat. Tolweg. Tolweg. Tolweg. Is die oh, gebeurd. Oh, dus dat hier ook voor de deur. Waar is kort? Ja, ik ben bang. Waren ze bezig met een aanslag om oh. het vrije woord om zeep te helpen? Waar waren ze daarmee bezig? Er zijn gelukkig geen pistolen of dat soort dingen aangetroffen. Wel de wapens en een samurai zwaard. Samurai -swaard was vroeger gewoon een verzamelobjectje. Tegenwoordig is het een steekwapen. En kan je daar 2500 euro boete voor krijgen natuurlijk. Dus uh, ja, is het een verontrustende burger die uh, verhaal kwam halen, of is dat gewoon. Ja, gekkigheid Jongens hebben wel meer messen bij zich natuurlijk. Dat kan ook. Uiteindelijk is het uh, allemaal afgevoed. Ja, spannend wel om ons weg dit. Zeker weten. Ja, wat heb jij nog? Wat heb ik nog? Ja, ik had nog een stukje over dat er een uh, jeugdgroepje uh, is bezig geweest. Ja, ik heb het net gedeeld. Oké, okay, <laughs> pas terug. Maar de jeugdraad is online gegaan in debat met uh, politici... En normaal gesproken vindt het altijd plaats in de raadzaal. Maar uh, vanwege corona is het nu uh, noodgedwongen... zo gedaan via een internetverbinding. En de debaters van diverse scholen zijn aan het woord geweest. En het is dus zo dat de uiteindelijke winnaars... die door de, de burgemeester David Molenburg... wethouder Raymond van Haften en Guido van der Riel zijn uitgekozen... Kregen, de, kregen een leuke prijs. Dat is een lunch samen met de burgemeester en wethouder. En in die een bezoek met groep 8... Uh, met, uh, van de winnende school naar de Tweede Kamer in Den Haag. Als derde was de Duinroos, Tweede Nicolaas. En de eerste prijs is dus gewonnen... door Fabian en Dieken van de School. Ze stelden volgens de jury ter zake doende vragen en gingen daarop door. Dus, uh, volgend jaar is er opnieuw een uh, jeugddebat en uh, ja, hopelijk weer gewoon in de raadzaal. Welke. Okay. Nou, ik lees nog een stukje over de bouwkundige visie van het voor Zandvoort Badhuisplein. Dus die dinsdag in de raad geweest en uh, nou, ze waren eerst allemaal niet En Het was aan alle kanten was een beetje rommelig en nu hebben ze ook gezegd... Oké, okay, we stemmen er weer mee en uh, die loose ends, daar gaan we later nog over praten. Het is een beetje een uh, vermoeidheidsproces. Dat dus ze denken van. Uh, we hebben er ook geen zin meer in. NIC-bedden lopen ook vol, dus laat maar voordat we daarin liggen. Nou, we zeggen wel ja. Echt, een aantal partijen die zijn gewoon. Uh, Oké, okay, we gaan mee. Er zijn nog wel wat struikelblokken. Op, struik op Onder andere, het parkeerplan is nog onduidelijk. Er is geen helderheid over. De bezonnings- en windstudies zijn niet echt duidelijk en niet gedaan, blijkbaar. Dat is namelijk uh, omdat het vrij hoog gebouw is. Er zijn bepaalde gebieden daar, die komen nooit in zonlicht. Dus ze zijn bang dat het daar nou een beetje een duister, grauw... geheel, oog, oh, zonne. Ja, ja, dus daar moeten ze naar kijken. Wind kan daar natuurlijk ook wel een aparte uh, plaats. Ja, kan iets gaan doen daar, wat niet lekker is natuurlijk. En verder ook bepaalde woningen krijgen uitzicht op een blinde muur. Dus dan krijg je toch een beetje een omheinlijks gevoel en wil je daar wonen. Dus ze hebben ja gezegd, ze moeten nog wel weer verder... Ja, nou ja, ik vind het nog niet echt heel... heel dat je denkt van, jippie, we zijn een stap verder. Nee. Nee, het, het moet toch echt... net zoals het, het, het de toestand... dat is ook nog steeds in de maak, volgens mij. Yeah, ja, maar ja. Die gaan ze trouwens beginnen met bouwen en zo? Dat vraag ik me ook nog steeds af. Ja. Nou goed, tot zover even de Zandvoortse berichten. Ja, dan. zeker. Dan hebben we straks nog meer. En dan trokken we nog die landenkeus in het tweede geval van het Maar eerst maar heeft de plaats van de Crips. Nieuwe album uit Sarin Sing Along. Niet, de fuck, de naams, die staan maar nooit echt geluisterd naar The Crips. Ja, ze komen uit Wakefield, Engeland, en bestaat uit de tweelingbroeren Gary en Ryan Jarman, en een jongere broer, Ross Jarman, en uiteindelijk heeft er ook de ex-Smit gitarist... John Marr. Johnny Marr heeft zich erbij gevoegd. En dat is een gigant in de gitaanwereld, hoor. Pas je was je nog jarig. Hebben we nog wat fragmentjes van zijn, uh, van zijn uh, muziek laten horen. Dit is de nieuwe single, Crips. Die heet namelijk uh, Sound Sing Along. Ja, goed, we hebben met z'n allen meegezongen... terwijl de tekst nog niet helemaal duidelijk... Uh, voor ons hebben. Goed. Ik had ook niet naar uh, de, de, de, de, de auto-tune gekeken. Dat is toch een beetje stom, moet ik natuurlijk wel doen. Goed. Nou, even wat geluiden uit D66. Yes, yes, yes. yes. Oh. Dat gaat niet goed daar, hè. Nee, dat gaat niet goed. Nee, ze hebben natuurlijk wel een hele mooie feministische vrouw aan de, aan de voorkant staan nu, uh, uh, Sigrid Kaag. Maar ja, nou, ze moet toch praten als brugman. En uh, gisteren hoorde ik ook weer iemand erover, uh, wie was het ook weer? Een van de column die zei van ze sprak elke maand over casus. Weet je wel, over een vrouw die dan uh, last heeft gehad van een man die dan toch uh, wat politieke macht heeft en wil dat die vrouw toch wel even wat meer voor hem doet om hogerop te komen. Ja, dat was een casusjes. Het bleef allemaal een beetje heel vaag en oppervlakkig. Niet te persoonlijk worden. Geen namen noemen. Dat dus je denkt, van, nou, volgens mij is het allemaal wel heel persoonlijk. Maar ja, het kan ook zijn dat het een revanche is van de tegenpartij. Hè? Dat ze een D66 gewoon om zeep willen helpen. Ja, dat die deze... vrouwen eigenlijk verliest waren op die man. Ja, natuurlijk. precies. Dat ja. het andersom was. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat, dat, dat hij gewoon maken. niet wilde. Maar ze zeiden we gaan hem helemaal zwart maken. Wat is dat? Het is wat jij nu zegt is eigenlijk meer een mannentheorie. Wat is dat voor gekkigheid? Dat hoort de vrouw maar niet te zeggen. Hou op. Ik heb jullie door dus. Ja. Dat is een beetje dat jammer. Dat is misschien, dat is jammer. Ja, ja, goed. ja, zeker. Geen excuses. Op je knieën. Nou, mooi. Ga maar eens op je knieën, ja. Nou, vertel dat nog ja. meer. Dat was een. Uh... Een uh, weervrouwtje, ja. weervrouwtje. Kijk, daar gaan we uh, weer. Dus, uh, ja. Dat is mijn tekst. Ja. Dat is een weervrouwtje. Uh, er was dus een geestig moment uh, bij uh, Good Morning Britain. Ja. De weervrouw Laura Tobin. Die presenteerde het weerbericht in een outfit. Maar het prijskaartje hing er nog aan. Oh. En heel wat kijkers hebben daarop geweest tij, door, door te twitteren. Maar best genant. Dat mag je en, zeggen. En uh, ze zei zelf ook. Van, uh, uh, ja, voor we verder gaan met het weer. Wil ik even iets zeggen over mijn modefout? Dat is heel... Heel veel kijkers opgevallen op mijn prijskaartje uit de trein. Maar ik heb het verwijderd. Ik heb hem geleend en ik wilde hem terugsturen. Vandaar. Ik denk oh. dat is toch wel een... heel duidelijk. Dus dit, dit, is, dit, ja. dit hoor ik vaker. Dat hoor ik thuis wel eens. Het was in die film toch met Linda de Mol. Dat ze dan inderdaad, uh, how to cash Millionaire millionaire of zo. Oh, okay. dat was, uh, die film. Dat ze een hele mooie dure kleding had. En uh, had je het kaartje er nog aan. En dan, dit uh... is echt zo milieubelastend dit. En dat zeg je gewoon op de televisie gewoon. Als nieuwslezer. Als weervrouw. Ja, dat daarom. Ja. Nou ja, wat een gekke grapje. Uh, op dat moment uh, ga je dus je stinkende kleren gewoon weer terugbrengen. Ja. En dan heb je ze in de avond gehad om even te patsen. Maar ja, het bezit van de zaak, hè? Is het eind van het vermaak. Nou, ik denk bij zezelf, als zij gewoon op, op marktplaats heeft met, met een foto erbij dat zij het gedragen hebt. Ik denk zeker dat ze er meer voor krijgen. En dat van van. Voor oh. die mannen zijn. Oh ja, dat uh, wil ik wel hebben, dat kruidje. Ja, oh, lekker. Wat hij hoor. is draageld, ja. En hij ruikt naar haar. Oh, wat lekker zeg. Oh. Is er nog meer bij of niet? <laughs> Heerlijk. heerlijk. Ja, dat doet me ook denken aan het feit: vroeger was ik nog gewoon een merkenfreak. Merke en dan ging we elkaar daarop afrekenen. Wat heb jij nou aan? Ik heb een, Armani aan, een en een Duvore. Ja, die deden we helemaal het. Oh, wat erg. Ja, de grappige was het ook wel een beetje klaar. En was het leuk kans als iemand dan een hele dure trui had. om dan zeg maar een knijper mee te nemen. en dan de knijper aan de trui te proberen te bevestigen van iemand. van je concurrent zeg maar. die de loef probeert af te zeken met een nog duurdere trui. Dan deed je de knijper zo voorzichtig als zijn nek. en dan liet je hem zeg maar zo'n zo half uurtje rondlopen met die knijper op zijn nek. En een gegeven moment ging je naar hem toe en dan ging ik in gesprek en begon hij een heel dus poeha verhaal af te steken. Op pester, jij. Ja, een beetje. Een heel verhaal <hijf> af te steken waar hij me gekocht heeft. Wat, wat, wat en een gegeven moment aan het einde van het verhaal zegt hij: Nou, ik weet het niet, jongen, maar voor mij heb je wel ergens van de lijn afgetrokken, want de wasknijper zit toch in je nek. En toen dacht hij: kut, heb ik de hele tijd van lul gelopen? Ja! ja zeker! Do you it at all? Every time you spend Christmas time in the arms of someone. With angels in the snow. Nou snel hebben we er weer Lost Christmas songs. Yeah, leuk word. Weet je, alternatieve kerstplaatsen kan je hier zeker verwachten. De echt, dat is zo'n van... Ja, leuk. Zeker. Ja, het is de mooiste jaar. tijd van het leven. als je met alle lekker bij elkaar zitten en kerstveren. Ik heb ook nee, niet meer dan 30 personen heb ik thuis uitgenodigd. Zeker. Ik let er ook heel erg goed op. Ja, oh, je houdt een kerkdienst. Sorry? Je houdt een kerkdienst. Ik hou een kerkdienst, ja zeker. Ik ja. ga uh, bij even, mensen van de zorg. Hebben. We mogen ook wel eens genieten in nee, het leven. We hebben het allemaal zo zwaar gehad. ik ah. van mijn favoriete kerstplaten die. Ik, uh, op me heb gekregen. Weet je hem nog gekend? Kijk, zijn... Kijk, hij zingt al hè? Wie is dit? Hij heeft een beetje een slechte techniek gehad. Hij heeft echt hele spannende dingen gedaan in de wereld. Hoor. Hij is een tijdje in Nederland, uh, heeft hij ook gewoond. Weet je ja? wie het is, dit? Uh, Rom brandsteden? Bijna, zou kunnen. Hij heeft ook zo'n zware stem. Kijk. Nee, dit is uh, Horstapper. Horst Had ook nog gekund, ja. Ja, ja Prins Bernhard. Van over naar vanuit, vanuit zijn graf. Horst, Stapper, Horst okay, Ja, ja, ja. Kijk. Maar ik vond het begin een beetje lijken over... Hey, did you happen to see the most beautiful girl in oh, the world? Oh, ja, ja, ja. Het ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ik laat het nu nog een keer horen. Ik zal je ja. besparen. De zangkunst van Horstapper. Dat vonden technieken dus ook Ik denk ja, van nou... Wel een hele m mooie, mooie bas. Ja. Ik zet, de, ik zet de muziek maar wat harder klinkt het niet zo raar. Horststappert, en dat heet uh, iets met kerst. Kijk, het is weer kerst. Hij zit namelijk in het Nederlands, hè. Dat is ook wel weer grappig. Oh. Nou, je moet hem maar eens opzoeken, hij zegt uh, geinig. Nou, oh. Je moet hem maar even zeggen tegen mij... dan deel ik hem op onze internetsite. Oh, ik zal hem op, op nou dan, dan, dan, dan zetten we hem erbij. Ja, goed. Nou, we zitten met z'n allen in een kerstgevoel. En dat is toch mooi dat iedereen het beste tot elkaar ja, wenst. En dan hoor je dit er berichten. En op de valreep laat president Trump vijf mensen executeren. Wat? What the fuck? Wat zegt hij nou? Echt waar? Op de volgende keer gaat Trump toch even vijf mensen laten executeren. Ja. Is het gewoon uit frustratie? Wil hij het zelf doen of zo? Gaat hij denken, oh, fuck, ja. ik heb verloren. Ik denk ook dat hij misschien zijn woede kwijt kan door echt iemand neer te schieten. Ja. Dan zeg jij hebt zeker niet voor mij gestemd, hè? Nee. En dan zegt hij zo, ja, ik zat in de gevangenis. Ja. ja, maar dat, dat is heel fout. Het is... You're fired. Ja. En dan schiet je hem neer. Ja. ja, hij denkt, ik kan geen gratie krijgen. Dan zal niemand dat krijgen ook. Dus ik ga hem nog even vijf extra laten neerschieten. Het is al 27 jaar niet gebeurd, geloof ik. En ja. uiteindelijk gaat hij nog vlak voordat hij... Nou, het is echt bizarigheid. Maar goed, hij moet iets raars weer doen om de aandacht op zich te vestigen. En dat heeft hij nu gedaan. Ik denk dat de familie er wel blij mee is. Het is elke keer gedoe naar de, naar de gevangenis toe te rijden. Elke ja, dus, week. Er zijn er van die enorme afstanden ook in ja. Amerika. Ja, jezus man. Het gaat echt ik, heel veel tijd. Is, wat schiet je er nou mee op? Je gast blijft er toch zitten zijn leven lang. Ja. Hè? Ja. Nou, een radigheid. Ik denk ook echt als je mensen die levenslang hebben in Amerika of zo, dat je ook zegt van nou, ja, je hebt in de hoek van je, van je cel heb je ergens een, een doosje wat je open kan doen. En daar zit een pil in. En als je zin hebt of geen zin meer hebt, nee. dan neem je die pil. Precies. Ik denk dat heel veel denken van nou ja, waarom nog niet? Ja. ja ik, ik heb uh, ik moet nog 373 jaar zitten. Dat hoor je dan af en toe, hè? Bij die uh, gasten, met die Louis Trouillon. Ja, Louis Thru, ja, ja, Die ja, zegt, ja. ja, ik heb zes keer levenslang en daarnaast nog 273 jaar. Ik denk, Waarom, oh, waarom gaat ze dat in godsnaam zeggen? Ja. Ja, nou. ja dus ik denk wel dat, uh, dat ze er ze ook wel rust mee hebben. Ik weet niet of je die ene man nog gezien die dan buiten staat in een kooi, in de luchtkooi. En dat hij met zijn hand op zijn rug staat en geven een gegeven vraagt Louis dan van, uh, ben je ook nu geboeid? Nee, ik ben zo gewend met mijn hand op de rug uh, dat ik ook zo, zo wel lekker sta. Hij zegt van, en heb je dan een heel prettig leven? Hij zegt nou, je moet me zo zien. Alles is voor me geregeld tot mijn dood aan toe. Ja, Ik sta hier in de koor. Eten is er, ik hoef me nergens zorgen om te maken. En ik heb een hele goede fantasie, dus ik kan over alles fantaseren. Mijn hersenen uh, maken ja. overuren. Ja. Dus nou, dat, ja, creatief. Dat vind ik wel een leerzame les. Niet wat hij verder gedaan heeft, denk ik. Maar wel uh, wat hij daar hij, zo doen. Hij is in het moment en hij denkt van nou, het, het is zo. En ik kan me druk maken, maar wat heeft dat voor zin? Ja, ik ja. denk dat er wel een paar jaar aan frustratie aan vooraf is gegaan. Om dit, op dit punt te komen. Ja, zeker. Dat is wel zo. Hij heeft berusting. Zeker! Nou, this is Masking Pumpkins, Cry News today, The Color of Love. hier. World. Helemaal los op de synthesizer, Willy Gordon van de Smashing Pumpkins, nieuws: Ray Cry. en the color of love. Zeker. Oh, er gaat deuren deur open, zeg maar. Wat zijn ze nou? Oh, ze zijn daar. Komt Timmer. Laat ze niet een beetje door met de timmer. Er zijn nu met twee mannen echt alles aan timmeren. Gewoon, oh, daar hangt ook allemaal een versiering. Allemaal met spijkertjes in. Nou, echt leuk. Goed, euh, ik, ga... ja, dat ik. ik ben nog steeds verbaasd. Klopt, ja. de gang in daar ook alles in vast getimmerd. Goed, ik denk dat er binnenkort een bijdrage wordt gevraagd voor een schilder. Ja, ik denk het ook wel. Ja. Dit de, denk ik om toch uh, de gaatjes allemaal weer dicht te krijgen. Maakt allemaal niet uit. Misschien kan je de gaatjes openlaten. Oh, wat. Je, misschien het voorjaar kunnen we uh, gewoon bloemen. bloemen... Ja, als strand ja, hangen. zoiets zou allemaal Bak kunnen. Pakken. Ja. Als we net aan het strand geweest zijn, dan laten we daar onze bikini broekje drogen. Ja, je had helemaal aan de zijkant. kan allemaal. <laughs> nou goed, we kijken even de wereld in. Ik lees onder andere dat we ons toch wel een beetje druk moeten maken... ...of het feit tijd dringt voor het ophalen van IS-vrouwen. Nederlandse IS-vrouwen dreigen voor uh, uh, hun straf te ontkomen. Ze, uh, als ze niet gauw... Aantonen dat wij bezig zijn om die vrouwen in Nederland terug te halen en hen te, be, noem je, noem je, te, te, te, te berechten. Patiëren, ja, ja te, te berechten. Dan uh, worden ze gewoon losgelaten daar. We zitten nu daar in kampen natuurlijk. En die kampen waar ze in zitten, worden kleine mini-IS. Uh, uh, uh, hoe noem je dat? kalifaatjes worden het. Oh. Want ja, een gedachtegoed. Ze zit, zitten bij elkaar. Ze hebben dezelfde gedachtegoed. Sommige balen, van de meeste mensen denken gewoon dat ze niks fout hebben gedaan. Ze hebben alleen maar eten gekookt, weet je wel. Voor de, de hardwerkende man die de straat. Die ons maakten. Maar daar wisten ze vooral niks van. Ze waren van de catering. Ja, ze waren van de catering meer eigenlijk. Dus ze denken: van nou, we gaan gewoon met onze kalifaat hier verder in het strafkamp. Dus als, dat, als ze niet snel naar Nederland worden gehaald en worden berecht, dan worden ze vrijgelaten. En dan komen ze via andere wegen ons land binnen. Dus Gabberhoofd heeft daar nog niet zoveel over gezegd, maar het zou wel moeten. En de rechter wacht af. Die zegt ja, laat maar wat zien. Waar zijn jullie mee bezig? Niet? Ja, dan mogen ze straks gewoon vrij worden gelaten. Het is uh, iets frontiste. Ja, maar ze worden daar vastgehouden door wie dan? Ja, en, uh, door Nederland. Nee, door het kamp daar, hè, in, uh, Kijk, in Syrië geloof ik. Ja. De gevangenkamp in Oost-Syrië. Daar worden ze vastgehouden. En uh, ja, daar gaan ze er niks mee doen. Ze moeten eigenlijk, zij vinden gewoon dat ze terug naar hun eigen land moeten. Daar moeten ze worden berecht. Ja. Dus nou ja, ja, het klinkt logisch maar, dat ja, ze daar berecht moeten worden, maar ja. dat lijken ze wel niet te doen. Maar als ze man. ze dan vrij laten en ze blijven in Syrië, wie zegt dat ze dan naar Nederland terugkomen? Misschien willen ze dat wel helemaal niet. Nou, Want ze maar... zijn waarschijnlijk wel nu in de picture, dat ze weten wie het zijn. Dus op het moment dat zij bij de grens aankomen, ja. dan, uh, die, die, er zal wel een piletje aangezet zijn bij hun handtekening als die gescand uh, bij hun uh, paspoort. Als ze binnen willen komen, dan uh, gaat er wel een alarmpje via of daar. Nou ja, dat denken ze. Maar ja, als of ze moeten over land komen met een auto of zo. Ja, dat je? sowieso denk ik. Ze gaan natuurlijk wel via andere wegen. Maar het schijnt dus al dat er al 29 in Syrië zijn weg, uh, ontvlucht, ontsnapt uit die gevangenen. die zijn alweer via andere wegen naar Nederland gekomen, geloof ik. En die ik. mannen van de, die vrouwen, die zijn, die zijn er Nee, mee. die zijn er vaak al, al... Die hebben met een bommetje misschien ja, wat gedaan. Ja, Die hebben iets goeds gedaan. Ja, die zijn uh, die, daar... Uh, die maar goed, als vrouwen in zijn er niet aan het weten dat... die vrouwen... Maar je moet voorstellen, hij heeft het zeg maar iets goeds gedaan. Hij krijgt die 29 maagden en zij blijft met uh, vijf kinderen achter. Ja. Ik weet niet, het wordt niet helemaal goed verdeeld dan, hoor, ja, denk het ik. maar, maar de maag moet blijven. Maar het maf is dan natuurlijk wel... Het wordt allemaal ook gefinancierd door die ex-terrorist Samir A. Pas geleden ging daar nog een documentaire over natuurlijk. Dat hij uh, nu goed bezig is, zegt hij. En dat hij deze vrouw, die eigenlijk slachtoffer zijn, wil helpen... door een ander geld te sturen. En dat zij dus een andere weg kunnen gaan kiezen. Maar ja, welke weg kiezen ze? Nou, ik vind het allemaal niet zo makkelijk. Nog een klein ja, ja, ja. berichtje voordat we dit ja, hier verlaten? Dat, er is een man in Spanje door berechten. Hij moet 56.000 euro betalen omdat hij allemaal treinen heeft... Uh, be, be, dat is kunst. Ja, met graffiti gedaan. Ja. En uh, hij, zegt, hij heeft ook gezegd ook dat hij minstens 14 kunstwerken heeft gemaakt. En, maar het schijnt dus ook echt een uh, Facebookgroep te zijn. Die heet Painted Trains. Daar worden vaak foto's van verschillende treinen die in België opduiken... Uh, en die hebben al 85.000 leden. Dus ik, uh, oh. ik, ga, ik ga mezelf ook even, uh, Ik wil zeggen, doe even de, de linker uh, painting tracing. Ik ben wel painting, nieuwsgierig. Painting ja. Die is volgens mij oh. moet het wel uh, mooi zijn. Oh, je kan hem op een Facebookpagina. Oh, hier ja. zie je ze allemaal. Kijk hier. Oké. Okay. Ja, ja, dit is niet echt kunst hoor. Dit is gewoon wel onderkladden, dit. Ja. ja. Dit is, nee, gast. Je kan het leuk verkopen. Dit wordt al meer kunst. Okay, ook een klein beetje. Ja, uh, ja, geef ze even een of andere billboard of zoiets. En laat ze dan uh, daarop schilderen. Maar ja, ik kan me voorstellen in een trein, dan is het een bewegend kunstvoorwerp en dan is het leuker natuurlijk. Want dan kom je op veel meer plekken dan, ja, dan op één één op één ja. billboard. Ja, het schijnen die -tags, hè, zijn de die tekst, hè? Die zijn ook dus wel heel duidelijk. Ja, kijk, oh, kijk, je kan nog op trui kan je kan ook krijgen. Kan je kan ook krijgen. Dat is wel heel grappig. Dat is dan toch net weer even anders. Ja. Oké, okay, dit lijkt wel een G.H. strijd die er afgebeeld is. Ja. Ja. Met een masker. Oh. Goed, we gaan op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur hebben wij een stukje geschiedenis. We kijken naar de datum 12 december. En maak er daar even een keus uit. Ik spreek je zo, een deel 2 van dit radioprogramma. Okay. Zie je, Fenn, wens allemaal fijn.